Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zullen donderdag 11 april een herdenkingsconcert in de Domkerk bijwonen. Tijdens het concert worden onder meer twee werken van William Croft en Georg Friedrich Hendel uitgevoerd. De componisten schreven de werken in 1713 ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht. En op 11 april is het precies 300 jaar geleden dat de Vrede van Utrecht werd getekend. In Rio de Janeiro is sinds maandag meer dan 60.000 kilo dode vis uit het Rodrigo de Freitas meer gehaald. Op het meer, midden in de Braziliaanse stad, worden in 2016 de zeilwedstrijden van de Olympische Spelen gehouden. Door storm en hevige regenval spoelde begin deze week rottend organisch afval het meer in. Daardoor daalde het zuurstofniveau in het meer drastisch en dat leidde weer tot massale vissterfte. Het weer helder en overwegend droog. Het vriest 3 tot 7 graden vannacht. Overdag van het westen uit bewolkt met later op veel plaatsen wat winterse neerslag. Het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend wisselvallig, maar ook s'nachts is het dan boven nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Hartelijk welkom uh, bij Tweede Uur van Kaatsenloena. We zijn er tot twee uur en in dit uur gaan we doorpraten over sprookjes. Monique Hover blijft zitten tot twee uur. En de vraag die wij voor u bedacht hebben is: uh, Wat is uw favoriete sprookje? Waarom vindt u dat zo'n mooi sprookje? En heeft u uh, vragen over dat sprookje? Want Monique Hover kan daar misschien nog wel wat meer in. Informatie overgeven. Dus als u uh, iets wil weten over uw favoriete sprookje, over de achtergronden bijvoorbeeld, dan kunt u bellen. Maar dan moet u wel even uitleggen waarom u dat zo'n mooi sprookje vindt: hè? 0800 1121. 0800 1121. Uh, casaluna het voor de mailers. En dan hebben we nog hekje Casaluna voor de twitteraars. Uh, even een vraag van uh, is een praktische van Pieter Zelstra, die zegt: uh, wat Zegt hij ook alweer? Oh ja, is het proefschrift ook te koop? Uh, en uh, hij ziet een mooi boekwerk. Hij keek via de cam kennelijk. Hij zag het boekwerk in de zuur liggen. Of, of kun je het ergens inkijken? Vraagt hij. Ja, we hebben vandaag heb ik die vraag ook verschillende keren gekregen op het symposium. We hebben het aanvankelijk uh, niet voor de verkoop laten drukken. Dus je moet een bepaald aantal exemplaren. Uh, inleveren bij uh, de universiteit. En die worden dan verdeeld over uh, bibliotheek en hoogleraren. Maar daar heeft de gemiddelde luisteraar misschien niet zo gek veel aan. En uh, we hadden wat presentexemplaren... gewoon voor onze eigen relaties, voor studenten... Maar dat is niet te koop? Niet, Nog niet, maar als er nu veel belangstelling voor is... dan uh, is het misschien mogelijk dat er wel een uh, versie komt. Want proefschriften zijn over het algemeen niet zo in trek, want daar zit toch een hoop onderzoeksmethoden en bronvermelding ja, en dergelijke in. Ja, saai voor dus, de gemiddelde... Uh, ja, maar leven. we gaan kijken wat we ja. kunnen doen. Misschien ik heb er, de, die die mail van Pieter Zels heb ik naar jou doorgestuurd. Dus oh okay. fijn, ja. Nog even... Ik zal erop reageren. Goed, andere mensen die geïnteresseerd zijn, gaan we ook doorsturen als ze mailen. Ja. Even kijken, dan nou, kijken of er nog wat leuke tweets binnen zijn gekomen. Rick Slachter dus hij heeft een mooi sprookje voor Monique Hover over een raaf die niet wil zingen en vervolgens uh, zit er zit denk ik een linkje bij waar dat sprookje verteld wordt of te lezen is. Ken je iets van een nee. Raad die niet wil zingen? Nee. Nou, dus dan moet je even, even ja. lezen. leuk. Uh, iemand is verbaasd dat Droomvlucht al twintig jaar oud is. Hij zegt, de tijd gaat wel sneller. Time flies. Uh, en dan iemand die schrijft, Marian Propstra is dat. Leuke uitzending van Kaasduno over sprookjes. Ze roept warme herinneringen op aan de tijd dat ik klein was en mijn moeder mijn sprookjes voorlas. En iemand anders, John Koenraads, die schrijft: Ik luisterde vroeger naar sprookjes die stonden op een LP en werden verteld door Mies Bouwman. En ja. het was een soort hoorspel: erg leuk, schrijft hij. Mm. En dan nou, doe ik er nog eentje. Mijn vader las tondeldoos. Voor tondeldoos. Tondeldoos, ja? Oh, ja. Uh, uh, hond had ogen zo groot als de Domtoren in Utrecht, die ja. kenden we. Uh, uh, en ze kenden niet de verhalen van Hans Christian Andersen schrijft zij. Uh, nou, dat is het voorlopig maar eventjes. Dan gaan we naar de telefoon en naar Martine om precies te zijn. Goedenacht, Martine. Um, ja. Hallo. Hallo. Mijn lievelingssprookje is um, uh, de kruidenier en de kabouter. Van Hans Christian Andersen. De kruidenier en de kabouter? Ja, de, de kabouter en de kabouter. Ik hoor mezelf terug. Ik kan bijna... Heel raar is zit, maar goed. Even kijken, kunnen wij iets... Nee, kunnen wij? Kunnen we wat... Nee, kunnen we niks aan doen. Het spijt oh, okay. me. Oké, dan neem ik het voor lief. Ja. Um, maar ik had eigenlijk nog eerder een vraag aan Monique. Ja? Maar wacht even, of... nee, nee, nee, wacht. Dat sprookje. Oh, dat de, oh. De, de kruiden... Nee, zeg het nog één keer. Kebouter en de kruidenier, van Hans Christian Andersen. Waar gaat dat over? Dat gaat over een kebouter en een kruidenier. En um, over een student die in het huis van de kruidenier woont... Um. Maar ja, er was er eens een echte student. Hij woonde op de zolderkamer en bezat niets. Er was er eens een echte kruidenier. Hij woonde in de winkel en bezat het hele huis. En de kabouter hield zich aan de kruidenier, want ieder jaar met kerstmis kreeg hij een groot bord pap van hem. Nou, enzovoort. Maar hoe gaat het dan? Ja. En ja, niet helemaal voorlezen, maar weet je... Nee, je... ik lees het niet voor, ik, ik, ik, ik duw het uit mijn hoofd, maar... Oh. Ik heb over dat sprookje eigenlijk niets te vragen, maar... Nee, maar wel dat... iets te vertellen misschien, of ook niet? Nee, nee maar ik, ik wil dat... graag weten waarom je dat zo'n mooi sprookje vindt. Nou, omdat ik dat een keer geleerd heb toen ik een jaar of 18, 17 was. En ja, dit is, het gaat over de student die dan op de zolderkamer ja. zit en niks bezit, zit en niks bezit en die kabouter. Die woont daar in een holletje in die winkel. En... Nou, de bouten hield, we gaan de kruidenier. Die trok naar de kruidenier. Maar uiteindelijk vindt hij de student interessanter. Want die zit te lezen in boeken. En... Nou ja, het is een heel leuk strookje. Ik ja. denk of Monique het kent. Ik ken het niet, maar ik ga het zeker oh, het is, opzoeken. Het klinkt het heel erg het is het leuk. Het leukste strookje wat ik ken. Het is ja. zo leuk. Nou, ja. Maar als ik nou nu toch wel mijn vraag mag stellen over Roodkapje. Ja. gelukkig moet ik dat ja, ja, ja, ja, maar dat kan pas nadat je mijn vraag beantwoord hebt. Maar ja. dat is nu uh, afdoende gedaan. Oh, dankjewel. Nou, want ik heb ook gehoord vroeger, ik weet niet hoe lang geleden, dat de wolf in Roodkapje dat mensen het zielig vonden. Um, dat hij dan met stenen in zijn buik kreeg en werd verdronken en dat hij dan ook door een of ander mirakel, maar ik weet niet meer welk mirakel... dat hij dan ook weer tot leven kwam en tot inkeer kwam. En dat, uh, ik weet niet of je die versie kent, Monique. Nou, er zijn, daar was ik in het eerste uur mee begonnen... maar dat hebben we ja. op de een of andere manier niet helemaal doorgetrokken, dat lijntje. Ja. Maar ja. in verschillende sprookjesboeken zie je vaak dat de, de afloop van het sprookje... toch heel erg kan variëren, zonder dat ja. mensen daar blijkbaar uh, moeite mee hebben. Dus uh, bijvoorbeeld in een uh, versie van uh, Truus Parla uit 1967. Dan wordt er gezegd: uh, de uh, roodkapje komt bij het huisje, ze belt aan. En wat er toen gebeurde, ja, als je dat wil weten... moet je maar naar de Efteling gaan, dan kun je horen hoe het sprookje uh, afloopt. We toch weer de Efteling. Ja, maar het grappige is, als je dan naar ja. de Efteling gaat... dan krijg ja, je het okay. daar ook niet te horen. Want daar wordt het eigenlijk... er uh, is een versie van Wietenk van Dort, dat is in 1972 ingesproken. En dan wordt het okay. eigenlijk vermeden. Dus dan wordt er gezegd... Um, uh, ja, jullie weten allemaal hoe het sprookje verder gaat. Dus het opeten ja. wordt niet meer genoemd. En uh, uiteindelijk oh, dat de mooi. jaren komt en ze redt... Maar in een hele recent uh, sprookjesboek uit 2009, dan uh, loopt het even anders af met de wolf. Dus dan komt wel de jager en die redt uh, grootmoeder en een rood kapje. Ja. Maar uh, dan is het de wolf die tot inzicht komt. Dus de wolf ja. denkt dan bij zichzelf, van, ik heb iets heel doms gedaan, dat moet ik eigenlijk ja. nooit meer doen. En uh, die gaat dan, ik zal nooit meer mensen opeten en die gaat dan uh, weg en ze hebben nooit meer iets van hem vernomen. Dus dan is dat blijkbaar die wolf toch ook ergens een zielig dier uh, geworden. Ja, dus, dat, uh, ja. Ja. Oh, is dat nog maar vanaf 2009? Dat is een versie van 2009, maar het is best heel goed mogelijk dat u ook andere versies uh, kent uit andere sprookjesboeken die een hele want andere ik, afloop hadden. Want ik heb het denk ik over 40 jaar geleden. Dat ja. Toen ook, uh, ja, ik heb zelf geen kinderen, maar vriendinnen kregen kinderen. En toen was al die versie van: God, het is zielig voor die wolf. En, uh, ja. Ja, toen was er, maar ik weet niet of dat ergens is opgeschreven... of dat iemand dat zomaar bedacht heeft, snap je? Ja, mensen hebben altijd heel veel vrijheid genomen in, uh, met sprookjes... en om ermee te variëren. En dat is eigenlijk ook iets wat de Grims een beetje over zichzelf hebben afgeroepen, zou je kunnen zeggen. Ga tijd mee, bedoel, bedoel je? Ja, maar ja. ook zij schreven in hun voorwoord heel nadrukkelijk... dat zij eigenlijk alleen maar redacteuren waren van die sprookjes... en dat dat, ja, dat hoorde bij het volk en dat werd door het volk... Uh, ja, ja. doorverteld. Zij claimde niet echt van wij ja. zijn de auteurs en dit is onze versie. En dat is bij iemand als Andersen natuurlijk wel wat, uh, wat anders. Ja, dat dan... was echt zijn eigen product. Dat waren kunstsprookjes wordt dat dan uh, genoemd. Ja. Dus dat legitimeerde eigenlijk ook wel voor mensen. Maakte het voor mensen mogelijk om daar zelf mee aan de slag te gaan en er een Duurlijk, draai aan ja. te geven. Ja. ja. ja. ja. Dankjewel. Ja, wat leuk. Wat... Ja. ja, eigenlijk is mijn allerliefste sprookje de. Uh, even kijken, hoe moet ik het goed zeggen? De, keer goed, de geit en de zeven wolfjes. De wolf en de zeven geitjes? Nee, Want er... de geit en de zeven wolfjes. Oh, die wolfjes. ken ik dat, niet. Oké. Okay. Dat, oh, dat is een parodie? Ja. Het, is, het is een vervolg op De wolf en de zeven geitjes. Leuk. Maar dat voelt misschien nu te ver. Ja, dat gaat te ver. Bovendien had je, uh, ja, net al, had je net al een lievelingssprookje. Nu, nou, ja, breng je mij nu, volledig nu, in nu, verwarring. Sorry, ik, ik, ik wil mijn vraag over of het boek te koop, is dus ook beantwoord. Ja, oké, okay. nou hartstikke ja. goed. Dankjewel voor het da's bellen, door. Martine. Ja. Dag, he. hoor. Doei. Dag. Vraag per mail van Frans. Misschien hebben jullie het er al over gehad. Nou, dat is niet zo. Het, uh, het meisje met de zwavelstokjes, dat vindt hij zo fascinerend. Omdat het zo tragisch is, zegt hij. Zijn er meer sprookjes die slecht aflopen? Of is het meisje met de zwavelstokjes daarom geen sprookje? Ja, het meisje met de zwavelstokjes, daar kun je eigenlijk over speculeren... of dat wel of niet een sprookje is. Het is een verhaal van Andersen in ieder geval. Andersen schreef ook sprookjes die hij wel baseerde op uh, motieven... En, en elementen die hij kende uit volksverhalen. Maar die bedacht ook heel veel verhalen van A tot Z uh, zelf. Het was een beetje een tragische figuur, uh, Andersen. Uh, Wanneer leefde hij... Hij leefde Ongeveer. nou eigenlijk wel een beetje in dezelfde periode als de Grimms. Ik heb dus een precieze uh, geboorte, niet nee, voor ja. ogen, maar oh. goed. En uh, in Denemarken natuurlijk. En uh, hij was heel erg christelijk. En voor hem was eigenlijk het naar de hemel gaan en verenigd worden dan in het geval van het meisje met de zwavelstokjes met haar grootmoeder ook wel een mooi einde. Dus, uh, en, een, en een goed en toch een gelukkig einde. En waarom wordt er over getwijfeld of dat een sprookje is? Ja, als je kijkt naar het is, het is heel moeilijk om het genre precies af te bakenen. van wat is een sprookje, wat is een sage, wat is een legende, wat is een mythe enzovoort. Maar uh, over het algemeen zeggen we toch wel van nou, een sprookje is iets wat ook wel op de een of andere manier goed afloopt. Maar toen het begon met het sprookje, je net nog, uh, Roodkapje werd gewoon opgevreten. Dat was bij Perro inderdaad. Ja, ja, dus ja. in die tijd was het nog niet dat, het, dat het een sprookje goed moest aflopen? Nou, Perro had ook wel sprookjes die goed afliepen. Ja. Dus uh, dat was wat dat betreft misschien een soort uh, van uitzondering. Dus, uh... Oké. Okay. Maar er zijn wel meer sprookjes die slecht aflopen of niet? Want dat is de vraag van Frans. Um, ja, dat hangt er ook weer een beetje vanaf naar welk karakter je precies kijkt. Dus soms kan het ook uh, in, in, in bepaalde versies van assepoester bijvoorbeeld... dan worden bij de stiefzusters de ogen uitgepikt nog door uh, vogels. Dus ja, dan heb je wel die gelukkige afloop. Dat, uh, voor assepoester, maar voor de stiefzusters voor, voor de stiefzusters het, stiefzusters het iets minder dus niet. gelukkig. Ja, ja, precies. Maar dat vind ja. ik niet erg, want dat zijn nare kringen. Zo is het, ja. Aan de telefoon nu, Piet Meeman, of is er een lettertje vergeten? Nee, het is Pim Meerman. <laughs> okay. Pim Meerman. Goeiedag, meneer Klaas en mevrouw Monique. Hallo, uh, goedenavond. Ik, heb, uh, ik ben een groot fan van sprookjes. En ik bouw eerst de spreken voor de sprookjes van Godfried Boman, die ik ook okay. vind. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over mijn lievelingssprookje: dat is Hans en Grietje. Oh, Eerst even vertellen waarom je dat zo'n mooi sprookje vindt. Uh, uh, Hans en Grietje vind ik heel intrigerend. Ik uh, was al, ik was pas geloof ik nog maar drie jaar en toen had ik al een puzzeltje met een afbeelding van het snoephuisje met Hans en Grietje. En ik uh, hou zelf ook van snoepen. En ik heb, sinds die tijd heb ik er al uh, het een en ander over gelezen en ik heb zelf mijn ideeën wel over het sprookje... ...maar ik zou graag aan mevrouw Monique Hoven willen vragen wat zij nou de essentie vindt van Hans en Grietje. Waar het nou werkelijk om gaat. Ja, daar zijn uh, verschillende theorieën over. Dat is wat een wetenschapper natuurlijk altijd hoort te zeggen. Maar dat is in dit geval echt zo. Um, als je kijkt naar een sprookje als Hans en Grietje... maar bijvoorbeeld ook naar uh, Sneeuwitje of naar Roodkapje of naar Klein Duimpje... dan zie je dat in heel veel sprookjes zit het motief van het van huis weggaan. Al dan niet gedwongen. Dus dat kan zijn uit jezelf. Of dat kan zijn dat je achtergelaten wordt in de borst. Of dat je naar je oma wordt gestuurd. Of ja. dat je weggestuurd wordt. En uh, er zijn psychologen die zeggen van... dat is eigenlijk een soort uh, spiegel... die je kinderen dan voorhoudt over hun verlatensangst. Want elk kind heeft in zijn ontwikkeling op een bepaalde fase... dat kan lang of kan uh, korter duren... de angst om door, hun, uh, door zijn ouders in de steek gelaten te worden... Of om zich los te moeten maken van de ouders... Ja, ja. Dus eigenlijk kunnen kinderen, daarom wordt er ook gezegd... van het is goed om die verhalen aan kinderen door te lezen... ook al is het spannend, ook al is het eng... maar het is goed voor kinderen om dat stukje angst te verkennen... En dan uiteindelijk te zien van, nou ja, er gebeurt wat en het is even heel spannend. Maar je hebt toch dat uh, lang en gelukkige einde. Dus, uh, en ook bij herhaling voorlezen kunnen ze iedere keer weer even naar dat angstje toe. En dan zien vanuit, nou, het komt uiteindelijk wel goed. Maar Hans en Grietje specifiek, dat is ook een andere psycholoog die dat zegt. Die zegt dat in heel veel sprookjes zit een reflectie van... Uh, de zeven uh, hoofdzonden is daarin te herkennen. Oh. En Hans en Gietje gaat dan heel erg over gulzigheid. Over ja, de zonde ja. gulzigheid. Want uh, ja, zoals wij weten is de heks erg gulzig. Die stopt uh, uh, Hans in het hok. Wil een vetmest om hem vervolgens uh, lekker te gaan uh, opbakken en op te peuzelen. Ja, ja. Maar Hans en Gietje zijn zelf eigenlijk ook heel erg geobsedeerd door eten. Ze, ze lijden honger. Dat is ook de ja, aanleiding Niet zo dat ze wonder dat je huis... dan uh, zin in eten hebt natuurlijk. Precies, ja. ja. ja. Je hebt het, uh, het uh, motief ook met uh, broodkruimels strooien. Het is natuurlijk erg moeilijk als je honger hebt... en je moet er dan toch voor kiezen om die broodkruimels uh, te strooien... in plaats van het brood nog op te eten, omdat je toch terug naar huis wil. Maar als ze bij het huisje komen, gaan ze ervan snoepen. Dus dat heeft ook te maken met hun, hun gulzigheid, als het ware. En deze psycholoog, die heet Sheldon Kesten, die heeft een uh, leuk boek daarover geschreven, dat heet The Witch Must Die. En uh, hij zegt dus, op het moment dat er in een sprookje wordt afgerekend met die heks rekent het kind, als het ware, in zijn onderbewustzijn... ook af met die slechte eigenschap in zichzelf. Ja, en dat maakt dat hij een beter kind of een beter mens wordt... en daardoor verzekerd is van zijn plek in het gezin. Maar dat vind ik wel een snelle conclusie. Want waarom zou een kind nou met zijn gulzigheid afrekenen... als hij de heks in de overduwt? Het is niet mijn Je bent theorie. het ook niet mee eens, hè? Wij zijn het <laughs> eens met elkaar. Nou, is een beetje... maar ik vind wel wat hij zegt over dat je die zonde kunt herkennen... dat uh, zie ik wel. Ja, dat, dus, maar dat vind ik ook wat anders, want dat zie ik ook. Ja, ja. Maar niet dat je Mag dan afrekenen... afrekenen bent, nee. Het is een theorie. Ja, Laten ja. we het daarop houden. Maar dat zijn eigenlijk wel uh, de thema's die je herkent. En sowieso in veel sprookjes zit natuurlijk het eten of gegeten worden of het angst voor het opeten. Ja, precies. <lacht> want ik had, uh, ik had er zelf drie tegenstellingen in gezien, inderdaad. Dus eten ja? en gegeten worden. En daarbij vroeg ik me nog af. Ik weet niet of dat in het sprookje duidelijk wordt. Uh, op een gegeven moment steekt Hans dus een kippenpootje door. Door de tralies, om te laten merken aan de heks dat hij nog mager is. Ja. Maar ik vraag me dus af of hij feitelijk wel gegeten heeft van alles. Of dat hij in, inderdaad weigerde om te eten om op die manier te overleven, zeg maar. Nou, ik, ik, als ik dan even denk aan illustraties die ik ook van dat uh, uh, sprookje ken... zie je toch vaak een hele dikke Hans met ja, een ja. dun uh, bordje. Dus hij at wel degelijk. Goed, goed maar contrast. Dat, uh, ja, ja. Dat en bordje, dat was twee... natuurlijk om de heks te misleiden, die ja, zag je ja, slecht. Ja. En nog twee andere, ik had inderdaad ook dat op weggaan wat u zei. En nog, die, en nog twee tegenstellingen dan, uh, van de armoede naar de rijkdom. Ja. Ze vinden het uiteindelijk precies schat. En de, de tegenstelling tussen de, om het een beetje uh, kort, is, uh, kort door de bocht te zeggen, de slechte vrouw en de, goed, de slechte heks en de slechte, moeder, de slechte ja. voeder, moeder. En daartegenover de goede vader, die trouw blijft. En die uiteindelijk toch weer de kinderen bij zich terugneemt. En... Ja, en dat heb ik zelf ook altijd een beetje een raar einde gevonden. Ja. Dat ik denk van nou, ze brengen ze eigenlijk samen naar het bos. Vader en stiefmoeder. Dus die vader die vindt dat wel goed dat die kinderen naar het bos worden achtergelaten. Ja. Maar daar valt verder geen onvertogen woord over. Dus als ze op een gegeven moment weer terug thuiskomen. Ja, dan krijgt die vader als beloning voor het achterlaten van zijn eigen kinderen nog een keer de schat. Ja, en die... ja Dat die... soort rare ja. wendingen zie je wel vaak. De loyaliteit spot. van kinderen kind ja, geen kent geen grens. Kent geen grens. Ja. En dan zit ik ook nog, die, die rol van die eend heb ik nooit zo erg gesnapt, maar nee. dat zijn allemaal dan weer uh, te veel details misschien. Maar ik, uh, ik vind het fijn dat u het zo uitlegt en ik ga eens proberen of ik dat, uh, kunt u nog één keer herhalen welke schrijvende boek dat was? Dat is uh, Sheldon Cashden. dat is C-A-S-H, uh, zeg ik het goed, H-D-A-N. Ja. En het heet The Witch Must Die. En het, is echt heel, het is een wetenschappelijk boek, maar het is heel vlot en uh, leuk en toegankelijk geschreven. Heel interessant. Kijk, ik dat eens opzoeken. Hartelijk dank okay. u uitleggen. Ja, hoor. tot die dienst. Dank Pim Meerman, dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan hoor. Dag. Dag. Dag. Mevrouw Smit. Ja. Dag mevrouw. Hoi, ja. Ah, uh, ja. Zegt u het maar. Nou, voor mij is het uh, toch uh, Hans en Grietje. En waarom Hans en Grietje? Nou, dat heeft te maken met een privé situatie. Ik heb een tijd geleden een krankzinnig voor meegemaakt. En sindsdien heb ik geen korte termijn geheugen meer. En ik heb inderdaad de een soort van broodzamels, maar dan in de vorm van geelblaadjes nodig. Hebben, om mijn eigen huis te vinden. Oh. En daarna de wijk te herontdekken. En is dat nog steeds uh, niet goed, dat uh, korte termijn geheugen? Nee, het zit er niet echt in dat het uitkomt. Ik uh, schrijf nog steeds een ongeluk. Ik heb een murs geleerd, dat het zit mijn lange termijn tegenwoordig... dat ik alles moet opschrijven, anders gebeurt het gewoon niet. Dat geldt ook voor de was doen. Kijk, als ik de was moet doen... dan schrijf ik eerst op dat ik de wasmachine aan moet zetten met de inhoud. Daarna moet ik opschrijven dat ik het moet drogen. Daarna moet ik opschrijven dat ik het moet ophangen dat het verder droogt. Daarna moet ik opschrijven dat ik het moet opvouwen. En daarna moet ik ook opschrijven dat ik het moet opruimen. M maar, maar u weet het nu wel. Ja, dat zit in mijn lange termijn geheugen. Maar als ik het niet opschrijf dat ik het moet doen, dan ga ik het gewoon niet doen. Ja, ja. Dan kijk ik rustig vijf dagen om die hele zo heen. W waar ligt bij een geheugen eigenlijk de grens tussen kort en lang? Nou, uh, anybody care. <laughs> ik heb uh, drie bestanden een urologen heel uh, geraadpleegd. Ja. die zegt, dus vijf jaar want nou kan het tien jaar duren. En de rest uh, zegt, nou het kan ook uh, snel lezen. Ja. Dus ik ga voor het gemak met de Vaartse van mijn Leven en dan kan het wel in mee vol. Ja, ja, maar dat zolang het misgaat. Nou ja, maar goed, um, Maar Hans en Gietje, dat vindt u mooi omdat, omdat u die briefjes altijd nodig had en dat deed u daaraan denken. Of doet u daaraan denken? Nou, ik heb op een gegeven moment toen ik eindelijk weer om dit waar ik woonde letterlijk geile briefjes geplakt op allerlei ramen onderweg naar de pakken bij de supermarkt. Van uh, hier moet je linksaf, hier moet je rechtsaf, hier moet je linksaf, hier moet je, je rechtsaf. En in het soms was, ik onthield dus wel waar ik die gele briefjes geplakt had. En zo was ik mijn huis terug, <lacht> Apart. En kunt u het nu ja. ook, nu zonder de briefjes, of heeft u ze nog steeds nodig? Nou, ik had uh, vroeger uh, een briefje hangen aan mijn uh, kast als ik wakker werd. Kijk die agenda. Dat briefje heb ik opgegeven. Dat zit in een zonder lange termijn. Oké. Okay. Maar hielp het sprookje van Hans en Grietje en het idee van het strooien van de broodkruimers, dat zat in nu langere termijn geheugen, neem ik aan, van heel vroeger. Hielp u dat bij dat te bedenken, dat u dat met die briefjes kon oplossen? Ja, ik weet niet waarom, maar op een of andere manier kwam ik daar in mijn ziekenhuis een bij zachten. Ja, nou, dat is wel apart. Dat is, goed, ja. Ja, dat is een mooie functie van het sprookje dan uh, na zoveel jaren. Ze ja. ja. waren een beetje nuttig. Ja, ja, ja nuttig. zeker. Mevrouw Smit, dank Als... u wel. Oh, wil... Ik komt altijd wel een mooi verhaal, maar op de een of andere nog nuttig ook. Ja, ja, zeker. Ja, dat doet me ook aan een klein duimpje, denken. Ja, daar wordt dat ook in. Nou, een dat was uit. de combinatie waar ik het net over had, ja. ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor het bellen, mevrouw Smit. Alsjeblieft. Slaap lekker. Ik ga morgen. Dag, goeienacht. Dag. Even een, een mailtje tussendoor. En dat mailtje is van Nel. En die schrijft... Sprookjes zijn geweldig. Zes jaar was ik en we gingen met de lagere school naar de Efteling... Die was pas geopend, alles was prachtig, maar ik had het, wat ik het meest geweldig vond... waren de dansende schoentjes, of de rode schoentjes. Een sprookje van Hans-Christian Andersen, wat mijn moeder ons voorgelezen had. Dus ik kende het verhaal. Ik wilde ze hebben, die schoentjes, maar nooit gekregen. Ben later wel op ballet gegaan. Groetjes van Nel. Aan de telefoon, José. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, Hallo. Uh, mijn favoriete sprookje is uh, duimelijntje. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Ja, ik niet. Ja. Waar gaat het over? Het gaat over een heel klein meisje, dat zo klein is als een... Uh, niet groter dan een duim, vandaar de naam duimelijntje. Mm -hmm. En uh, een ouderloos echtpaar kan geen kinderen krijgen... en krijgt op een gegeven moment in een soort bloem of iets... Wordt dan, ligt dan opeens zo'n kindje. Ja. Tenminste, dat is in mijn herinnering, is dat sprookje ja. zo. Ja. En uh, zij, zij voeden dat kindje uh, op, zeg maar, tenminste. Dat, uh, ze hebben dat een tijdje, Totdat het ontvoerd wordt. Dus daar herken daar, daar ik dat stukje in wat Monique net vertelde van uh, uh, het weggaan van huis. Dat het ontvoerd wordt door een vogel of iets. En uiteindelijk komt het... Uh, ...in een of andere akker in het, in, het, in, het, uh, in het holletje van een muis of een rat ja. of zoiets terecht. En uh, dat kindje dat groeit daarop verder. En die is dus dat gewend als, uh, als zijnde thuis op een gegeven moment. En een vriend van de muis is Mol. En uh, Mol die is wel een beetje verkikkerd op uh, Duimlijntje. En die wil wel met haar trouwen. Maar Mol is een oude man. Ja. En dat zie Duimlijntje eigenlijk helemaal niet zitten. Maar ja, ze moet... Om een of andere reden, ik weet niet meer waarom, maar ze moet met hem trouwen. Uh, totdat ze op een gegeven moment een zwaluw uh, die gewond is, uh, half uh, in de gang ligt, zeg maar, die ze dan gaat verzorgen. En die zwaluw die is op een gegeven moment haar redding, want die biedt haar aan om uh, mee te gaan, weg te gaan daar vandaan. Van weg te vliegen. Ze natuurlijk trekken natuurlijk altijd naar het zuiden. Ja. Eerst wil ze niet, en later uiteindelijk gaat ze toch gaat ze toch mee, Durf ze die stap te nemen om toch te gaan. En, uh, en dan, dat is mijn vraag ook eigenlijk, dan komt ze dus terecht in het land waar ze eigenlijk thuishoort, waar er meer zijn van haar, en dus ook bij de vlinderkoning, Oberon of zoiets. En nou had ik dus wel eens gehoord dat ook een Oberon juist uh, kwaadaardig is, maar misschien is dat helemaal niet zo. Dus ik vroeg me af, hoe zit dat met dat einde, zeg maar, is dat nou juist dan positief of niet? Ja, ik, mij staat bij, ik moet zeggen, dat is lang geleden hoor... dat ik Duimelijntje gelezen heb. Maar mij, mij staat bij, is dat ze daar toch ook nog een jongetje ontmoet of niet? Ja, ja? dat ze mij gaat trouwen of zoiets. Hè. Dat ja, dan... dat, dat, wel, dat ze daar wel haar geluk uh, gaat vinden. Ja. ja. ja. Nou, koning ja, Oberon uh, is een uh, figuur die eigenlijk uit de Engelse sprookjeswereld komt. Dus de fairy tales. En dat is eigenlijk iets anders dan de, de, de Nederlandse sprookjes zoals wij. Of de, de West-Europese sprookjes van het vasteland zoals wij die uh, vaak kennen. En dat gaat over die twee parallele werelden, dus de gewone wereld en de wereld van uh, de elfen, die zich dan oh, eigenlijk ja. naast elkaar uh, afspelen. En daar staat een karakter uit. En als ik me niet vergis, komt hij van: is het een karakter van Ben Johnson een tijdgenoot van Shakespeare. Dus dat is, dat is meer in de richting van de midzomernachtdroom. De, het karakter van koning Oberon. Ah. Oh, cool. En even, wat, wat heeft Oberon dan precies met duimelijntje te maken? Nee, deze mevrouw zegt dat, dat, zijn, dat hij een duimelijntje voorkomt. Dat kan ik me niet echt herinneren. Maar ja, u vertelt het zo mooi, dus u kent het ongetwijfeld beter dan ik. Ja, zoiets. Maar ja. misschien uh, klopt het niet helemaal. hoor. Laat mijn geheugen me ook in de steek. Ja. Nou, we gaan het nalezen in ieder geval. Dus uh, ja. ja. U vertelt ja. het trouwens heel mooi. U heeft echt wel een sprookjesstem, mevrouw. Is het zo? Ja, vind ik wel. Hm. Ja. Oh, nou ja, ik, ik vind, ja, ik heb vroeger ook wel veel voorgelezen inderdaad. Oké, okay. ja, ja. Dat hoor je ja, toch, hè, he? dat, dat pik je er zo uit. mijn favoriete vanwege dat hele, ja, dat ze toch die stap durft te nemen. En ik, ik ja, ik heb zelf ook best wel heel, heel veel angsten en zo gehad. En, uh, en nog steeds wel, maar toch, toch doen, toch, toch gaan. Ja. En dat kan wel bevrijding zijn. Ja. Ja, en dat is ook het leuke wat ik straks ook al zei tegen Klaas. Dat gewoon de kleinste, net zoals een klein duimpje, dan ja. uiteindelijk door zijn eigen slimheid of door zijn eigen vindingrijkheid uh, de boel kan uh, redden. En dat is ook ja. Iets, ja, dat is iets heel leuks en iets heel aantrekkelijks van uh, sprookjes. Wat, wat kinderen graag horen en lezen wat ouders ook heel graag voorlezen. Of, of uh, mensen in het onderwijs graag voorlezen. Ja, dat is iets wat ze, wat ze leuk maakt en wat ze aantrekkelijk maakt. Oh, Oké. Okay. Ja, en ik vroeg me eigenlijk af, wat is dan eigenlijk de, de, de moraal achter dit verhaal? En gewoon hetzelfde van uh, als met Hans uh, en Gietje, zeg maar, het weggaan en het, het laat later weer ja, uiteindelijk komt het wel weer goed. Ja, ik denk... Dat we moet trouwen met die oude mol, Daar heb ik nooit begrepen. Eigenlijk. Nee, er zitten van soms de... hele rare dingen in sprookjes, dat, uh, dat uh, ben ik eigenlijk wel met u eens. Ja, de moraal zit meestal aan het einde van een sprookje, dat is een soort... Ja, oplossing of de les die je er dan uit kunt uh, leren. En dat weggaan van huis, dat zou ik dan eerder bestempelen als een soort motief. Dat is iets wat gebeurt en wat ook het verhaal in beweging zet. He, want als de karakters allemaal thuis zouden blijven, zou er ook niks gebeuren. Je ziet het trouwens niet alleen in sprookjes, hoor, maar in heel veel films en verhalen zie je... Ja. dat er op een gegeven moment dan die oproep komt van je moet iets gaan doen... of je moet ergens naartoe, of je moet ja, een ja. opdracht gaan vervullen. Je moet onderweg, je moet naar een nieuwe wereld. Ja. Dat, uh, dat zit ook niet alleen in sprookjes, zit er meer verhalen. José? Ja. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En een goede nacht. uitzending. Ja. Bedankt voor de Dank. leuke uitzending. Ja, mooi. Ja. Nou, Bedankt. graag gedaan. Ons okay. nog. We zijn nog een ja, half uurtje da. bezig. Doeg. Uh, en in dat half uurtje gaan we nu eerst een plaat draaien. En dat is een plaat van Bruce Springsteen, Working on a Dream. Bruce Springsteen was dit met Working on a Dream. Een mailtje is binnengekomen van iemand die... IB uh, heet... B, ik weet niet waar dat voor staat. Het mooiste en ontroerendste sprookje voor mij... is de gelukkige prins van Oscar Wilde. In de stad staat dus de gelukkige prins. In de stad staat een standbeeld van een prins... van goud met juwelen versierd. De prins ziet veel ellende en armoede in de stad... en vraagt zijn vriend de zwaluw... die eigenlijk al naar het warme zuiden wil vliegen... om het goud en de juwelen naar de armen te brengen. De zwaluw doet dit, maar sterft daarna van de kou... waarna het hart van de prins breekt van verdriet... Als de burgemeester van de stad langs het nu kale, lelijke beeld loopt... laat hij het samen met de dode zwaluw op de vuilnisbelt gooien. In de hemel geeft God een engel de opdracht... de twee mooiste dingen van de wereld naar de hemel te brengen. De engel is wijs en kiest voor de dode zwaluw... en het gebroken hart van de prins. Ik kan dit verhaal niet voorlezen zonder zelf tranen in de ogen te krijgen... schrijft I.B. Kreek B. Ken je dat? Nee, ik kende het niet. Dat is wel mooi. Ja, ik wist wel dat Oscar Wilde sprookjes had geschreven, maar ja. Uh, dat is ja. een mooi, mooi verhaal. Zeker. Aan de telefoon, Anne van Hees. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Ik kon niet laten te bellen. Mijn favoriete sprookje komt namelijk uit een boek van Anto Kolen. In die sprookjes uit alle landen. Ja. Maar het is wel zo slim geweest om er niet bij te zeggen wie het geschreven heeft. en er is wat komt. En mijn favoriete sprookje is de Zeven Rozen. De Zeven Rozen. Zeven Rozen. Ik kijk even naar de jury, kennen we het? Ik ken het niet. Nee, wij nee. kennen het niet. Het gaat over een arme vrouw die trouwt met een dominee en die wil geen kinderen. En dan gaat ze langs een heks. En dan krijgt ze tarwekorrels, die moet ze voor een molensteen leggen. En dan worden die tarwekorrels verpletterd. En dan worden ze in geklaagd. En dat is dus het breken van het hart van een kind. Oh, en dan blijkt ze dus geen schaduw meer heeft, Dus dan komt die dominee erachter dat zij iets vreselijks heeft gedaan. En, eh... Uh, nou, ze biegt hem in de kerk op wat ze gedaan heeft. En dan wordt ze verstoten. En dan gaat ze zwerven, want ze wordt verstoten door die man. En dan komt ze op een een grijs gelokte dominee aan. En die geeft haar een boek. En die zegt dat ze een nacht in de kerk moet zitten. En, eh... Uh, dat boek niet af moet geven. En dan ziet ze ook haar kinderen en zo, en allerlei verschrikkelijke dingen. En al die, die ontberingen, die, on, die ondergaat ze dan. Maar het lukt er dus wel om het boek niet af te geven. Maar daarna is ze dus stervende. En dan gaat ze terug naar het huis van die, haar dominee. En dan mag ze niet binnengelaten worden. Dus dan laat ze er in de kerk. Ja, en dan komt eigenlijk het ontroerendste gedeelte van het sprookje... Uh, die dominee had gezegd... dat God... net zo min vergiffenis is aan haar gegeven... dat er aan die barnstenen vloer... rozen konden ontluiken. En dan wordt zij dus de andere dag... dood door haar man gevonden... in die kerk... met zeven rozen... uit die barnstenen vloer. Dus God heeft haar vergeven? God heeft haar vergeven, ja. Die dominee wordt gek en zo. <laughs> nou, een apart verhaal, joh. Yeah. Enig idee wie dat geschreven heeft? Ik heb geen. Nou, idee, daarom bel ik. Oh, dat gaan, moeten wij nu gaan vertellen. Ja. Ja, ik, ik zal eens even kijken of ik het kan googlen, maar ik ken het niet. Jij weet het ook niet, hè? Nee, ik weet het niet. Nee. Maar u weet zeker dat ook in een, uh, hoe heet in het boek of de bundel waar het in stond? In je het alle landen van Anton Kolen? Anton Kolen heeft ze verzameld. Oh, maar daar stond het niet bij. Nee. Nee. Nou, we ben even aan het zoeken. Anton Kolen staat dus even gesproken. Uh, Even snel hoor, hoop ik. Pff, het is wel een, een apart van. ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ze auteur, ja, dus hier staat, de auteur is Anton Kolen. Oh, dat meent ze niet. Dus dat hij ze misschien toch zelf heeft verzonnen. Net als uh, Andersen of Oscar Wilde, die gewoon zelf sprookjes bedachten. En ook echte auteur waren ervan. Oh ja, het was zo'n indruk op haar gemaakt. Ja. Maar wat u zegt over dat verlangen naar dat kindje... is trouwens iets wat ook wel in heel veel sprookjes voorkomt. Hè? Dat zit in Rapontje en dat zit in Sneeuwwitje. Uh, dat is wel iets wat, wat je vaker tegenkomt. En dat er uh, dan ook bepaalde dingen gedaan worden... die misschien niet heel verstandig zijn... om uiteindelijk toch uh, zo'n kindje... Te... of repelsteeltje bijvoorbeeld ook het verlangen naar een kindje. Ja, ja. En ik vond het in indrukwekkend dat God haar gegeven had. Ja, dat is mooi. En ja. ook mooi met die zeven rozen... Ach, ook, ja. ook weer hoopvol. Twee, twee, twee rode en vijf witte. Kijk. Anne, dankjewel voor het bellen. Ja hoor. En een goede nacht, hè. Dankjewel hoor. Doei. Dag. Dag. Louis. Goedenavond. Goedenavond. Ik, heb, ik ben 84 jaar. En ik had een heel klein oma. Ik zal dadelijk vertellen hoe ik wat. Toen ik 6, 7 jaar was. En die vertelde echt sprookjes. Oké. Okay. Oma ja. deed dat. Mijn oma, ja. En die vertelde dus echte sprookjes. Ik zal vertellen waarom. Ze had ten eerste, ik vroeg vaak, heel vaak, als ze kwam logeren om sprookjes. En dan vertelden ze er een aantal. En dan had ze een putje, en dat was op een gegeven moment leeg. Maar waarom ging het nou om echte sprookjes? Ik had een moeder, die was heel erg streng. En dat was een heiligimsuit. Heiligimnaziërs, noemen ze dat voor. Die, nu zeggen ze geloof, fysiotherapeut. Maar die behandelde toen de tijd uh, X-penen, dat weten we van Engelse ziekte, en ja. mensen met een bochel. Die zie je tegenwoordig niet meer, maar dat werd vroeger ja. behandeld. En dan kwam ze bij ons, en dan mocht ik oma niet wakker maken, maar ja, ik ging toch stiekem naar daartoe, zocht dat dus vroeger ze wakker waren. En dan las ze heerlijk dus de haar hardop. En hij ging één oog open, en nou, dan kroop ik erbij in dit. En die vertelde dan een sprookje over een jongetje. Meestal een jongetje of een gebouwtje, een hele enkele keer een konijntje. Die net zo moeder had als ik. En hm. daar waar ik dan mee zat. Hè, want dat wist dat uh, door de, hoe mijn moeder met me omging. En helemaal niet te kwaad maar heel erg streng volgens de regels. En dan vertelden ze hoe, ik daar, hoe dat jongetje zich daar onderuit wurmde. Hm. Hè? En eh, omdat ik zei, het is een heel klein oma, ik, ik ben later eh, mariniër geweest. En toen heb ik begraven, toen was ik twintig. Het was ongeveer ietsje groter te de helft van mij. Ja, Oké, okay. leuk. Maar het was echt, dat noem ik echt de sprookjes die verstond, hè? Ja. Eh? Maar, oh, maar daar heb ik zoveel aan gehad. Ja, dat wil ik vragen. Hey, kon u daar wat mee? Ja, heel erg veel. Want we stellen het ook nog eens zo. Uh, niet tegen mijn moeder, maar, maar voor mezelf. Hoe ho ho ik dat oplossen. Bijvoorbeeld, ik had erg slecht. Nou, en dan maakte mijn oma een, een molen van mijn praktijk. En dan ineens, mijn moeder, niet, ik was er een wiek weg. Toen zei mijn oma gezegd: Goh, ik heb toch wel gauw even een, een, een wiek van je bordje, bordje gegeten. Ja. Zo, mijn moeder, dat soort dingen. En als ze dat verhalenpuntje. En ze woonde zelf in het bos, in Haarstrijden. Dat is een woning in, in, in het bos. En uh, misschien kent u dat, uh, van die afgezaagde boomstammen, die stoffer zou ik maar zeggen, maar nee. heel klein. En met de jaren groeit daar een gat in. En dan vertelde ze, er ze bij mij in het bos zitten, en dat daar een kaboutertje uitkwam. Zo oh, leuk. Een, een, een lesje had voor mijn moeder. Ja, wat een leuke oma. Ja, heel erg, heel erg, heel erg leuk, oma. En dat, ja leuke doordat Het kwam ineens weer een boven hè, toen ik jullie hoorde. Dus ja, ik noem dat dan echt een sprookje. Dat was voor mij natuurlijk een sprookje oplossing vinden voor, voor, voor mijn moeder, weet je wel. Ja, ja leuk ook, want het was helemaal zelfbedacht natuurlijk. Dat, dat was ja, een echt... Heel heel uh, verzonnen. Ja, helemaal zelf Ja, helemaal zelf, zelf Maar je hoort dat, dat toch veel mensen dat uh, nog steeds doen, hoor. dus een lange autorit ja, op vakantie. Gedaan. Ik heb het zelf ook gedaan, maar inderdaad, met kamperen, met mijn kinderen. Maar ja. Ik was ook een iets vertellen van zo'n sprookje. Ze was heel erg streng. Ik, ik had drie pakjes, één voor in de tuin, één voor naar school en één voor in huis. En je moest ook allemaal netjes hangen op, op een knaapje. Maar als ik dan in de tuin, uh, uit school kwam, dan moest ik mijn tuinpakje aantrekken. En dan moest ik er een hele mooie tuin met allemaal grindpaden. paden. dan zetten ze steeds strepen erin. En dan moest het gras tussen het grind uitplukken. Oei, oei. Hoe is zo'n jongetje die, die rand dat eruit? Ja, dan was niet goed. Dan leggen ze dus er een kramp neer. En dan moest ik net zoveel worteltjes erbij hebben als dat de een groentakje is uitgetrokken. Hm, inderdaad streng. Maar oma leerde daarmee omgaan in ieder geval. Ja, ja die, die zei dan, nou kijk, dan moet je met je vinger iets in, de, in dat ga steken in dat steken, en dat de er zo uit Dus Deze dan voor ook, weet je ja, Echt een ideale oma. Louis, ja. bedankt voor het bellen. Oké. Okay. Dank dankjewel. Doeg. Een goed programma. Dankjewel, hè. Dank, dankjewel. Mevrouw Koemans. Hallo. Hallo. Die dat ken ik? ik. Dat is mijn zusje. <laughs> ik zei al net tegen die meneer op de radio: ik zeg, je zal heel verbaasd zijn als ik bel. Ja. Ja. <laughs> Vertel het maar. Vertel het je maar. Je favoriete sprookje. Mijn favoriete sprookje, Handwerkkietje, hè? Ja, en waarom? Omdat ik daar de eerste keer in de Efteling bang voor was. Ja, vertel. Nou, dat weet je toch, het verhaal heb je ja, al. ja. En maar, dat we, weet ja je maar weet ja, je, maar, dat, we oud, op... dat weet ik niet, Toen was nee, ik nog niet vervolg. We zijn he? we op de radio. Ja. Iedereen ja, moet het begrijpen. Het wel, meneer ik ja, ik ben op de radio. Ja. Het was zo, mijn ouders woonden in Ettenleur. We hadden twee kindertjes toen nog en werden door een bevriend, uh, echtpaar, verwezen naar de Efteling. Wij gingen naar de Efteling, ik was vier, mijn broertje was drie. We trokken door het sprookjesbos, kwamen bij het sprookje van Hans en Grietje. En dan moet je, als u ooit in de Efteling geweest bent, dan weet u dat. Dan moet je aan de klink van het hekje, moet je naar beneden duwen... en dan komt de heks van achter het luipje tevoorschijn met knibbel, knabbel, knuisje. Ja. Ik was een kind van vier, had nog nooit iets meegemaakt, was doodsbang en zei tegen mijn vader, ah ah, dit doe ik niet. Dus, toen heeft mijn vader de wijze beslissing genomen, hij is verder met ons gelopen. En later kwamen we weer terug bij Hans en Gritje. En toen was ik niet meer bang. Oh, en waarom was u toen niet meer bang? Weet u dat nog? Ik denk dat je toen had je weer andere indrukken gehad van de andere sprookjes die er nog waren. Want eh, toen de Efteling die tijd pas open was, waren er nog maar tien. En dat je dan als kind zijnde zoveel andere indrukken ziet dat je denkt van... Oh, dat is niet eng en dat is niet eng. En Hans en Grietje was het eerste waar we terecht kwamen. Okay. Dus dan schrik je als kind van die, die, die, die, die, die kop van die heks die achter dat luikje verschijnt. Ja, en van het enge stemmetje natuurlijk. hebben kinderen dat? nog steeds hoor, het enge stemmetje. Dat enge stemmetje is nog steeds, ja. ja. Hm. Maar ik wou ook nog één ding zeggen, Monique. Het platenspelertje, want jij zei dat op batterijen de, uh, draaide. Ja, ja. Uh -uh. Was gewoon met een stekker in het stopcontact. Nou kijk aan, heb ik zeg, daar een heel sprookje rondomheen verzonnen. Ik zie het zo ah. voor maar het was donkerrood met wit, weet je ja, het nog? Ja, ja, ja, ja, Maar die was met een stekker, maar waarom was die dan altijd kapot? Nou ja, maakt niet uit, we, we deden dat in ieder geval op een alternatieve manier. Maar het is wel goed dat dit even recht is. Nee, gezet maar moet je is. luisteren Monique, dat was natuurlijk, het werd niet altijd in het stopcontact gestoken. Ja, maar wij wisten wel dat we een elektrisch apparaat aan. moesten laten functioneren door de stopcontact te steken. <lacht> Jullie mochten niet zelf het stekkertje in het stopcontact steken. Natuurlijk wel. Nou, dat zegt dat dat we u keer nog wel. Heeft u nog meer leuke anekdotes over vroeger? <lacht> doe maar niet! Heeft u nog niet. meer van die rare nee, dingen? Nee, meer vertel ik ook niet. Nee, nee prestigie. Dank u wel ja, voor het bellen. Oh. Meneer Druksteen, een pluim voor uw programma en een pluim voor mijn zus. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb vanaf 12 uur heb ik heel ingespannen. En zelfs je moeder, Monique van 91, oh. die luistert nu nog. Ja. Echt waar? Ja. Oh, hartelijk. Misschien kan die ook nog Zit even bellen. Nee, ja. hey, die gaat niet bellen. bellen. Welterusten, man. Dan heb ik ja. lekker die slapen. En bel gerust, moeder. Nou, nee, leuk hoeft niet. Le -leuk om... Morgen weer. Ik denk niet dat ze het doet. Nee, nee. Nee, maar daarom doe ik het nu. Oké. Okay. Goeienacht, hè. zeggen toppie, zus. Doeg, doeg. doeg. Dag. Dag. Doe ik even een mailtje. Even kijken. Sven Elsenaar. Mijn oma had voor mij alle lecturama luisterboeken en cassettebandjes gespaard... in begin jaren tachtig. Dit kreeg ik samen met een cassettespeler op batterij. ik kon in, als batterijen. Als batterij waren, dat, kun je dus, dat moeten wij nu altijd ter discussie Nee, Nee, dat waren batterijen. Ik kon in verloop van tijd alle sprookjes meepraten. Alle bekenden... Maar heel veel onbekende waarbij een sprookje over zwervertje de heksenkat mijn favoriet was. Dank voor een trip down memory lane. Goed van Sven. Doe ik er nog eentje. Beste Klaas en Monique, graag had ik wat meer informatie over het sprookje of versje Pigel mee. Pigel mee? Okay. Um... Ik maak even het mailtje af. Ja, laat dan, dan moet ik even iets meer weten. Waar kan ik het nog uh, kopen? Ja. Dat weten wij niet, denk ik. En wat is de moraal van dit verhaal? Mijn moeder las het 50 jaar geleden voor. En ik kan me nog geen zin, oh, één zin heel goed herinneren. Namelijk. En zij huilde bittere tranen, wel zeven beukennootjes vol. Uh, ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. Veel succes met het programma en ook succes voor Monique. Is er een plek waar je oude sprookjes kunt kopen? Oude sprookjes kunt of? kopen, waar je ze op kunt zoeken. Ja. Nou, je kunt kijken op de Volksverhalenbank. Dat is van het Meertes Instituut. Uh, Volksverhalenbank ben even het volksverhalen, DOC Volksverhalenbank is het volgens mij. En daar kun je eigenlijk alle sprookjes uh, terugvinden met ook achtergronden erbij, een stukje geschiedenis, korte versie van het sprookje enzovoort. Meertens Instituut is een uh, onderzoeksinstituut in Amsterdam op het gebied van uh, volksverhalen en, uh, en ook sprookjes natuurlijk. Okay. Dus daar zou je het uh, kunnen nakijken. Ja. Uh, zij ze, maar, maar, maar, maar, is het trouwens. Ik dacht Sven. Verstond ik of niet? Of het nee, wel dit was marie C. Oh, sorry. Ja, Sven goed. hebben we ook gehad. Maar... Ja. ja, nee, het was marie C. marie C. Dankjewel, marie C. Succes met zoeken. En aan de telefoon nu... Edith van der Meulen. Nou, me Meulen is ook goed. Meulen. Dag, Edith. Goeien ja, goeien nacht. Goeien nacht. Ik heb een um, um, leuk wat ik als kind gezien heb... en ontzettend leuk, vond. dat was dus het sprookje van de egel en de haas... Maar wat ik graag wilde weten is, ik weet niet hoe dat heet, het had dus een, een koning en een koningin, dat was een stiefkoningin, en die was uh, dominant en het waren zeven zoons en een dochter. En uh, die had ze de, ver, betoverd. die jongens die werden tot zwanen en dat zusje dat uh, is toen weten te ontsnappen door ja. een achterpoortje en, en, en het heette geloof ik Elise. En dan heeft ze met brandnetels kon ze hemden maken. Maar had ze had uiteindelijk, toen ze door die koning opgesnapt werd. omdat ze zo lief en zo mooi en zo aardig was. Ja. had ze net te weinig brandnetels. voor nog een, een, dat hemd of de mouw van, die, uh, van dat jongste broertje. Ja, dat die moest die binnen een bepaalde ook. tijd. en dat redden ze net niet, hè? Nee, ja, en die heette geloof ik Erland. maar dat weet ik niet zeker. En dus die hield een vleugel over. Maar ja. over, dat was typisch van het verhaal. Het is dus eind goed al goed zo gezegd. want zij gaat dan met die koning trouwen. Maar over die broers weet ik het eigenlijk niet. Die ze raken dan een beetje op de achtergrond. Ja. Dus een moraal heb ik er niet, maar ik weet niet hoe het heet. Ja, de zes zwanen of de zeven zwanen, volgens mij heet het zo. Het stond ook in dat sprookjesboek waar ik het, in het eerste uur over verteld heb. Weet u dat? Heeft u dat gehoord of niet? Nee, want ik was de hond uitlaten. Oké, okay, ja. <laughs> Dat is uh, de zes zwaan of de zeven zwanen, Maar nogmaals op Volksverhalenbank dat, ja. moet dat uh, terug te vinden zijn. En is dat dan ook van, van in Andersson? Uh, ik geloof dat dat een van de grim ook is. Maar dat durf ik nou niet oh, met zekerheid nee, te zeggen. Ja, ik ben al vanaf zes uur vanochtend in touw. Dus ik ben niet heel helder ja, nee, meer in uh, alle details. Maar een prachtig sprookje vond ik ook erg mooi inderdaad. Dat zij tegen de klok zat te werken. En dan gooiden ja. ze die, kwamen die jongens aan. En dan gooiden ze die of die zwanen en gooiden ze die hemden eroverheen. Ja. En dan veranderden ze weer in, uh, in ovens. Ja, waren ze zwanen, maar s'nachts waren ze uh, jongens. En ja. dan ze... Oh nee, want dan, gingen ze... ja, dan gingen ze vliegen. Ja. En, want zo is het dan het land kunnen ont. ont maar ja, goed, toen werd ze dan gezien. En, uh, maar ja, dan, dan vind ik het dus een beetje zielig dat die Erland dan uh, dat ja. een beetje. Die ene vleugel, vleugel hield, ja. Ja, ja. en dat, dat, dat is dan eigenlijk niet meer uh, uh, een, een, een, belangrijk in het verhaal. En dat vind ik dan altijd zielig. <lacht> ja. Ja, dus dan wil u toch graag een happy end voor een sprookje, hè? Nou, ja, inderdaad. Je wil dat er allemaal dan gelukkig ja. zijn. En niet de eentje dan... Uh, dat je zoals meerder van zo'n bijvoorbeeld die uh, Treasure Island, geloof ik ook... Dan denk ik, ja, wat gebeurt er dan nou met die papegaai? Dan heeft iedereen zo'n uh, drenkeling en dan denk ik... Maar ja, die kan vliegen, maar dan, dan hoor je niet waar die papegaai blijft. <laughs> ja. Maar goed, dat is dan... Uh, maar van die, uh, die egel en de haas, vond ik Dus heb ik dus zelf gezien... En dan, dat, dat die egels dan die haast zich wezenloos rent met zijn stomme kop... Ja. en loopt met de rennen. En in die keer. Ja, nou ja, dat was Ja, straks. dat valt dan eigenlijk onder de, onder de diersproken of onder de fabeltjes, hè? Ja. ja. mevrouw ja, van der leuk. Meulen, ik dank u wel ook voor het bellen. Oké. Okay. Dank u wel. Dank u wel, hè. Goeiedag. Dag. Wij gaan even wat muziek draaien. En dat is van uh, Carla Bruni. Dat is uh, de echtgenote van Nicolas Sarkozy. En uh, die kan heel mooi zingen. Was een model, kan ook nog heel mooi zingen. En is ook nog presidentsvrouw geweest. Die maakt uh, heel wat mee in haar leven. En dat nummer heet uh, Kelken...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 Deelje van Ellie Thewen. Mijn vraag, waar moet een sprookje aan voldoen als het de naam sprookje mag dragen? Uh, ik probeer zelf ook sprookjes te verzinnen en te vertellen. Waar moet het begin, midden, eind van het sprookje aan voldoen? Moet het bijvoorbeeld een moraal vertellen? Uh, maar dat is meestal het eind van het verhaal, toch? Moraal is behoorlijk onderhevig aan tijd en plaats en personen? Vraagteken. Ja, dat klopt allemaal volgens mij. Dat klopt, ja. En waar moet het verder aan voldoen? Um... Nou, een kenmerk van een sprookje ten opzichte van andere volksverhalen of verhalen die erop lijken... is eigenlijk dat de gewone wereld en, en de wonderlijke wereld helemaal door elkaar heen lopen. Dus dat je zomaar ineens vanuit het gewone een draak tegen kunt komen of een pratende wolf of, of, of zo. En niemand vindt dat gek of niemand verbaast zich uh, daarover. Dus dat is wel heel erg kenmerkend voor uh, sprookjes. En begin, eind, midden... Dat nog... is eigenlijk bij elk verhaal, maar dat is zeker ook bij een sprookje het geval. En vaak heb je ook dat het een, een, eigenlijk heel eenvoudig van opzet is. Dus maar één vertelperspectief. Dus het wordt verteld vanuit één perspectief. Je gaat niet heel ingewikkeld allerlei dwarsverbanden of andere verhaallijnen erin verweven. Het wordt vrij recht toerecht aan verteld. En uh, ja, en voor de rest, waar moet het aan voldoen? Het moet ook aan voldoen aan je eigen fantasie, denk. Wat jij zelf leuk en wonderlijk vindt als je zelf sprookjes gaat schrijven. Ik ben natuurlijk geen schrijver van sprookjes. Maar de wonderlijke elementen, dus het magische, het tovervoorwerp, het verrassende... Moet er, dat moet erin zitten. Ja. Dan nog een, een tweet. Klokkenluider van de Notre Dame, Dame, Dame. Is dat ook een sprookje? Dat zou ik niet tot de sprookjes rekenen. Want dat is een verhaal wat oorspronkelijk geschreven werd door Victor Hugo. Maar ik begrijp wel dat mensen zeggen dat het een sprookje is. Want het is natuurlijk ook door. Daar is een Disney-film van gemaakt, een mooie tekenfilm. En uh, ja, Disney heeft heel veel sprookjes uh, verfilmd in tekenfilms, animatiefilms en dergelijke. Maar het, ik zou het niet als een sprookje rekenen. Goed. We hebben we nog één beller en dat is mevrouw Fernhout, volgens mij. Klopt dat? Ja. Ja, ja dat... Hallo. dat klopt. Hallo. Dat klopt. Ik reageer op die mevrouw over Pigelme. Ja. Uh, ik heb twee boekjes van Pigelme. Het tovervisje en de Wonderschap, met alle plaatjes. En dat eindigt niet met beukennootjes vol uh, tranen. Uh, het, het gaat, het, het is een, een spookje van Van Nelle. Ja. Uh, tovervisje, het is een, een, een echt paar. En het land, de blonde duinen, daar begint het mee. En niet heel ver van de zee woonde eens een dwergpaardje. En dat heet de Pichomee. Uh, dan komt er een tovervisje en dat tovervisje. Uh, ...vervult al hun wensen, want ze wonen in een omgekeerde Keulse pot... ...maar ze ja. krijgen een huisje, nou de hele reute beteut. En dan is dat vrouwtje uiteindelijk niet tevreden... ...want ze wil toch wel graag liever betere koffie of betere thee. En dan ja. wordt het visje boos. En die zegt, dan betere koffie dan van Nelle en uh, koffie of thee is er niet. Hm. En dan uh, komen ze weer terug in die... Pulse pot zijn ze alles kwijt. Alleen als uh, toegift van het viesje mogen ze dan altijd maar koffie en thee van Vanelle drinken. Oké. Okay. Het was een leuke stunt we... van Vanelle dat sprookje. We hebben ook nog een, een mailtje binnengekregen van Paul Dernison, Die schrijft inderdaad: het waren vierkante boekjes waarvoor plaatjes werden gespaard bij de koffie en thee van Vanelle. Een hele serie Klap. was dat. Klopt. Ja. En ik heb dat uh, helemaal voor me met alle plaatjes erin. Ja, dat is leuk. En alleen in het oorspronkelijke sprookje, want het heeft Vanelle ervan gemaakt, het oorspronkelijke, of een oorspronkelijke versie van het sprookje. Uh, wil het vrouwtje steeds meer, die wil koningin worden en uiteindelijk wil ze God worden. En dan is het het visje al te groter en eindigen ze dus weer in een omgekeerde uh, keursepot. Maar Vanelle, bij wijze van een soort reclame destijds. destijds. Hoe oud is het boekje, weet u dat? Och jee, nou ik ben nu 65 en ik denk dat ik het al uh, 60 jaar heb ongeveer. Ja, precies. Ja, ja. Dank u wel nog, mevrouw Vernoud, voor dit verhaal. Oké, okay. ja, leuk. Op de val Dank u wel. wel, hè. Ja hoor. Want het programma zit erop. Uh, wij maken plaats zometeen voor Nachtzuster met Astrid de Jong. En ik ga ook nog even vertellen wat er uh, morgen gebeurt in Casa Luna. Dan praat Frank Dumosch met arbeidssocioloog Fabian Dekker. Uh, hij spreekt over zijn onderzoek naar de explosieve groei van ZZP'ers... getiteld En toen waren er ZZP'ers. In een land hier ver vandaan. Nee, vlakbij was het. Dekker verwacht dat het aantal zelfstandigen groeit naar 40%. Voor velen is het zelfstandig ondernemerschap een zegen. Maar ons sociale stelsel moet er wel op worden aangepast. Nou, dat is het. Volgens mij hebben we nu alle tweets en mailtjes een beetje gehad. Telefoontjes. Even kijken of er nog wat binnen is gekomen. Nee. Je hebt een lange dag gehad, hè? Ja. Ja. Maar een Mo leuke dag. Morgen een rustige dag? Ja, morgen even uitblazen. Ja. Goed, en we gaan kijken of we dat boek van jou kunnen uitgeven. Hè? Dat proefschrift, nou, niet wij, maar. Uh, uh, de Efteling als verteller van sprookjes. Ik dank jou wel, Monique Hover, uh, voor het uh, meedoen aan het Kaats Twee uur lang, maar liefst. Ja, jullie bedankt. Vond het heel leuk. Ja, ja. fijn dat we wat meer weten. En dit allemaal naar aanleiding van het. Uh, het feit dat die broeders die gebroeders Grim eh, 200 jaar geleden... ongeveer voor de eerst een eh, sprookjesbundel hebben uitgegeven. En vandaag krijgen ze een standbeeld. Goed, nogmaals, veel plezier bij eh, Nachtzuster met Astrid de Jong... en morgen met Frank Dumos in Caseluna. En wat mij betreft heel graag tot eh, volgende week vrijdag. En een hele goede nacht.